shit. <hijen> <hijen> nee, ik een klein een fantastische... jezus Neuken in de kont van Jezus. Jongens, jongens, wat een lol. Ook al zit die vol met gaten het mooiste gat blijft toch zijn hol. heb <hijen> ik het voor de, de kinderen kinder. <laughs> We gingen dus op weg naar Fatima in Portugal met de, de buren van uh, Portugese Lila uit het dorpje waar ze haar huisje had, die ziek waren en naar uh, Fatima waar de Maria was verschenen. En uh, onderweg zongen Hans Plomp en Aja Waalwijk de hele tijd dit nummer. Ja, maar dat was omdat we daar in Fatima, en dat was zo weerzinwekkend. Toen zag je allemaal mensen kruipen naar die basiliek. Ja, maar toen waren we er nog niet. We waren op weg met die twee oudjes. En onderweg moesten we in elke bar stoppen, oh. want dan moest hij een beetje drinken. Zongen we toen al dat lied? En, en de woman, so, woman thought that he, they were singing religious songs. And she was already feeling better by going to Fatima. The place where Mary appeared, and then these two handsome young guys, because they were still young and handsome then, were singing this beautiful religious song. <laughs> but they didn't speak it was, Dutch um, of course. They didn't understand Dutch of course. So. But, uh, but uh, when we arrived there in Fatima, it was really horrifying, you know, fat monks at the end of a kind of place where sick people had to crawl through the thing, and then mm -hmm in the end you saw the fat monks getting the money and you know, bob dealing out and it was a real farce and uh, so that's why this song for me was uh, and then a few months later i took some lsd and <laughs> jesus uh, appeared he said well, what the fuck is this man what are you singing It's incredible. I said, yeah, yeah, well, it's not to you, it's for, for, for what they did with your name. <laughs> I mean, look, what Christianity, I mean, you may have been all right, but uh, what these, these these guys are doing there and the people crawling for, for, and so on for the blessing, it's horrifying. If you would have really been enlightened, you would have foreseen all this and prevented it. Dus yeah, ja, in een manier... Dat is hoe je... Ja. Ik weet het niet, interessant. Ik zei, oké, als je wat ik denk dat je bent, vind ik je leuk. Maar kom op, man. Alle crimes die in je naam zijn... Dat is niet leuk. Dus... Erg was dat. Nou, dan herinner ik me die vrome mensen weer, die achterin zitten. Ja, helemaal op Ze waren zo blij, deze oude mensen. And the, the tree where uh, Mary had appeared to a few young kids from a farmer's village, poor kids. It's a horrible story. And they, they saw that uh, Mary appeared in the tree. So now this tree, is like uh, everybody is pulling things away from the tree, there's nothing left of the tree. It's yeah. just uh, And the girls were locked up because the message Mary gave them, three young girls. There were seven seals, seven zegels the 7th message and the 7th message uh, prevented uh, well, uh, predicted the death of uh, of of the Vatican of the pope ah. and so they were locked up and not allowed to tell the 7th uh, revelations ah. yeah, okay. so it was all uh all only the first six like my dear Dus er zat ook nog een heel natintje tintje aan. Wat die meisjes daar al of niet waar gezien hebben, dat beviel de kerk niet, hè? Ja. Nou ja, Helemaal fout jongens. Kijk, het is de Sintje Dei, wat dan? ja. het aan de Leidse bosje? Ja, ik wacht nog, ik wist daar ja, straks komen. <laughs> oké, okay, nou zou ik dan nog een paar mensen halen. <laughs> ja, nou ja, waar moeten ze zitten? ik ga het een verhaaltje voorlezen over hemelvaart. Oh In ja, verband met het. hemelvaart. De... Zie maar. Zie maar. Ja, Hans. Uh, ja. We zijn live op Radio Paterpoel. Nou, <laughs> shit. <hè. laughs> zijn we zijn er weer. Ik, ik hoop dat er weinig zonaanbidders uh, luisteren. <laughs> maar... Um, uh, is, is dit de eerste keer weer dat je hier in de tuin.? Uh... Nee, dat deden we tijd al. Met okay. uh, Yvonne van Doorn samen ja, uh, ja, ja, ja. bij het Vuurige Tongen Festival. Ja, natuurlijk. Tijd, nee, Maar ik wil in de afgelopen. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Periode. Ja, dat is echt. Uh... Oh! elkaar. Oh. Ja? Gaat dit hier? Ja, ja, ja. Dat is sowieso een beetje een warmteprobleem. Om, ja, is het te warm? Nou, dat valt iets zitten. Oh. Dus, maar en, uh... nou ja, het is natuurlijk een uh, geweldig feest. Hè? De ten hemelvaart van uh, onze messias. Ja. En uh, ja, dat grijpen wij aan om een paar uh, andere geluiden te laten horen op dat gebied. Ja. Ja. <laughs> en uh, eigenlijk is het gewoon maar een smoesje om weer eens gezellig samen te zijn. Want uh, de quarantaine in Ruigoort is uh, fantastisch. Geen vliegtuig, ja. geen schip, ja. geen, geen, geen, geen oh, scheef, afval ook, ja. in de haven. Nou, ja, daar Waar die juist uit gelost worden met afval uit Engeland Aha. voor de vuilverbranding. Nou jongen, dat is al lawaai normaal. Oh ja, oh, dat, uh, dat, dat is dus nu helemaal niet stil. Nou, ja. oh, okay. Maar goed, we zijn nu. Uh... Maar zijn ja, voornamelijk de vliegtuigen. Het is, is verschil, maken. ongelooflijk. Dat een gebulder, ongelooflijk wat. Ongelooflijk. Ja. En uh, we zien de sterren en uh, we horen de vogels. En, ja. uh, nou, het, ja. Als ik niet wist dat er een crisis was, dan uh, zou ik denken, nou we zijn uh, in een nieuwe tijd beland. Maar, <laughs> Het blijkt is waarschijnlijk het uiteindelijk maar een barenswee te zijn. Ja, <laughs> een barenswee ja, van de ja. nieuwe Tiet. Ja, ja, ja, er gaat iets, uh, iets, iets terugkomen. En, uh... Ik bedoel, uh, het is over vijf jaar sowieso afgelopen met de uh, met, met vergiftiging en de rotzooi en de zeespiegel en alles wat nu samenkomt. Ja, vijf jaar. Dat is wat Simon Vinko voorspelde. 2026, zei hij, let op, 2026, dan is het zo erg. Dat zeiden hij er wel bij, dat, dat uiteindelijk de, de, de, de, ja, de, de goede geesten, goede krachten, weet ik veel, zonder al te veel dikdoenerij, maar de mensen die ja, een die ander bewustzijn wel in de werkelijkheid willen realiseren. Nou, dan komen die, nadat nou nou dat alles mislukt is van het gevestigde systeem, Ja, dan komen die aan de orde. En wat, wat, wat, wat, wat wij, dat zeg ik dan maar, neem aan dat wij erbij horen. Wat wij dan uh, in onze schoot geworpen krijgen, dat is hetzelfde als dit, een puinhoop. Zoals eigenlijk ja. een puinhoop was. Ja. En op die puinhoop mogen wij dan uh, beginnen met het... Uh, the age of Aquarius! <laughs> Aquarius! Maar ja, goed... Ik ben 76, ik hoop dat ik het haal. Het is nogal ja, wel. Dan ben ik alweer ja, 82, dus, jongen. Jezus, uh, jezus mina. Ja, ja, ja, ja, drank, ja. drugs en rock roll en roll. Dus ja. Nou, moet... weet je, maar <laughs> uh, wat het is, als je aan de drank en de drugs heel ongelukkig bent, dan, uh, dan heeft dat een bijzonder negatieve impact. Maar volgens mij, als je, als je gelukkig bent. Ik denk het wel. Dan leef je veel langer. Ik denk het wel. Ja, ik denk ook dat. Uh, nou, Simon is 82 geworden, die is zo op als een ketter. Maar die was ja. ook helemaal niet zo uh, uh, macrobiotisch ingesteld, zou ik maar zeggen. Ja. Maar 82 toch? Nou, dat is toch mooi. Ja, die heeft no alles je gedaan steeds. wat God verboden heeft. Ja. Echt alles. Ja. Ik weet niet of hij iets niet gedaan heeft. Ja. <laughs> ja. Nou, 82, dan ben ik dus ook 82. Dus ja. ik denk wel ja, ja. Is een beetje goede ja, moed. Ja, ja, ja, ja. Blijf, ja. Blijf er alsjeblieft bij. Want, uh... Nou ja, dat weet ik niet. Ja. <laughs> Ik zei ook tegen Simon, wat kunnen we doen intussen? Hij zei, nou, jullie hoeven niet zoveel te doen. Gewoon zorgen dat jullie kunnen blijven doen wat je doet. Ja. Want daarmee creëer je toch een bepaalde ruimte. En ja, je kunt niet de hele wereld, maar als je tien, vijftien mensen, als je een wereldje kunt creëren dat, waarin de bewustzijn leeft, dan, uh, dan doe je eigenlijk genoeg. En belangrijk is, zei hij, dat je vooral ook uh, geniet. Het genieten ja. van het leven, ja. van vriendschap, van de vogels, van, ja. van lekker van eten, van verdriet. Van... Yes. Dat is veel belangrijker voor de toekomst dan 5G of zelfbesturende auto's... ...of een kolonie op Mars yes. of killer robots of god weet ik wat ja. ons voorgeschoteld ja. wordt. Ja. Dus hij zei, jullie hoeven eigenlijk niks te doen, zorg gewoon dat dit in stand blijft. En ja. over vijf jaar zijn jullie de, dan, uh, ja, weet ik wat we ja. dan zijn... ...maar dan kijkt de wereld naar jullie, van oké, okay, ja. nou... Hoe moet het dan? Hoe moet ja, het dan? als alles op is. Ja, dan, dan mogen wij, dan, uh, dan dan, mogen wij uh, soep van uh, schoenzolen weer eten. Ja. <laughs> ik ben geboren in de oren, dus ik weet al hoe tulpenboddensmaak. <laughs> Oké. Okay. Nou ja. Dat vind ik Dus ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we genieten met volle teugen. Ik voel me bijna een landverrader. Ik weet niet of er al een boete staat of genieten, maar... Als ik in de Molukkenstraat loop en ik uh, moet luidkeels lachen, dan uh, kun je beter niet doen. Of in de rij bij de supermarkt. Ja, ja, ja. Plot voor die brul het lachen. Van, eh, mensen, hoi hoi. Nee hoor, dat, dat kan in de stad niet. Hoor. Nee, maar ja, goed, het aanraken is wel illegaal natuurlijk. Dat, uh, ja. Daar staat een boete op van 400 euro. Aanraken. En een strafblad. Oké, okay, zeg je dat er ook van? Nou, ik vind het wel futuristisch nee. klinken. Ja. Ja, ja, het is. <laughs> uh, het is dus, als je in de stad bent, het is echt een politie-staat. Uh, het is waanzinnig, ja. Staat, uh, ja. ja. Ik bedoel, we wij waren in 1984 al voorbereid op 1984. Dus, ja. Uh, nou ja, oké, okay, we, we hebben bij het jaar 2000 de millennium bug ja. hebben we gehad ja. en dan hebben we hebben nog een keer een ondergang in 2012, dus dan hebben we hebben wel heel veel ja, ondergangen ja, precies. Ja, politiestaten ondergang en politiestaten en Big Brother complotten, ja, ja, ja, ja, ja. maar volgens mij uh, is het niet meer in de hand, ik bedoel. Ja. En ondertussen, nee. ondertussen reist rustig de zeespiegel op de achtergrond. Ja, ja, die gaat gestaag door. Die gaat gestaag door. De aarde gaat gestaag leger Absoluut. Van alles wat er nee, gebeuren gigantische de... dingen man. straks zijn er honderden miljoenen mensen die kunnen niet meer door de warmte niet meer ja. op de plek zijn. Ja. Of door het water. Of door het water. Ja, ja. Nee, er is echt een gigantisch iets gaande. Ja. Behoorlijk rampzalig. maar volgens mij... Ja, en het vreemde is uh, toch uh, dat, dat... In principe de, de klimaatcrisis is wel erger dan... Uh... Dan een virusje. Dat lijkt me ook. En ja, Dan maar te virus, en wordt uh, alles uit de kast getrokken en ja, blijkt opeens dat er heel Duur. veel geld voor van alles is. Iedereen nee, het is, is uh, ja. Als het niet zo grandioos uh, uit de hand, als het niet totaal, uh, het is out of control. Ik bedoel, ja. Ja. Als die vliegtuigen zouden vliegen zou ik denken, nee, oké, okay, dus ze zitten er toch weer achter. Maar het feit dat die hele economie in elkaar rampt, ja. dat is, het is gewoon out of control. Ik bedoel, ja. De Chinezen weten niet precies wat ze moeten ermee en de CIA zit er bovenop ja. En ja. Rutte die loopt ook een deuntje, maar ze weet het eigenlijk niet. Nee, en uh, nou ja. Ik kan niet zeggen dat ik vol goede hoop ben, maar ik weet wel dat dit gewoon een van de barenzweeën van, ja, ja. van, van, uh, van. een eindtijdperk. Wat ja. misschien tegelijkertijd ook een begin is. Is het een begin, maar dat uh, is Klein. Elk einde toch? Dat is waar. Maar ja, het is niet het begin van. wauw, nu komt er een straat in een nieuwe wereld. Nee, dat is echt uh, vanuit de puinhoopjes. Uh, ja. vanuit de Nieuwe Meer en de Rijkshemelvaart en vanuit Rijkshemelvaart en vanuit Rijkshemelvaart. Het is allemaal we, puin open, we, we Die. Uit de eigenlijk wel ja, ja. ik denk ja. dat dat is ja. Um... Nou ja, dat soort plekken zijn natuurlijk veel beter voorbereid om te overleven. Uh, Ook als dat, dat. Ja. Ook dat. ja, sowieso, mentaal. Ik wil groenten verbouwen, dat is nog moeilijk, maar... Uh, ja, dat valt men... niet mee ja. Nee, om echt zelf te zijn op dat gebied, ja. dat is dan niet zo makkelijk. Ja. Maar... Ja. Mentaal, er is hier totaal geen paranoia, terwijl we hier heel veel mensen van boven de tachtig hebben die allemaal met longproblemen en weet ik veel wat, maar nee. Mensen in de categorieën. Dit is mijn favoriete risicogroepje, maar ja, ik durf niet alles te zeggen wat we gewoon doen, maar eigenlijk is het leven hier gewoon doorgegaan en jointjes worden gewoon doorgegeven weet ik veel wat. Maar ja... Het is uh, surrealistisch en ik ja. vind het ergens wel opwindend. En ik moet je eerlijk zeggen, ik bedoel eigenlijk zijn we al vanaf de jaren 60. Is er al een beeld? Bestaat er al een beeld van? Ja, maar dit kan gewoon niet doorgaan. Ja. Dit kan gewoon niet. Nou, dit is 50 jaar geleden, man. De club van Rome, ik weet niet welk jaar dat. Tweeenzeventig. Ja, oké. Okay, nou, nou, waren nou al ja, dat is 50 jaar, jaar geleden. Jaar. Ja. Ja. Ja. Dus toen wisten ze al, nou, dit kan niet doorgaan. Ja. Nou, het is dus wel doorgegaan. Ja. Dus nu zijn we op het punt dat het echt niet meer kan straks. Ja, dit ja maar ja. En, en, het, en we zijn ook volgens mij niet. op het punt dat het eigenlijk onmogelijk is om dit nog om te keren. Kan nee. nee. niet, nee. Alles staat in de stelling om gewoon weer net zo hard gast te geven. Ja, maar dat kan niet, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, uh, de, de, de, het kraakt en piept aan alle kanten. Ja. En ik bedoel, uh, ik heb het nog niet eens over plastic in de oceanen. Zo, ik moet, daar, zijn we nog, daar zijn we nog lang niet vanaf, hoor. Ja. <laughs> in het Aquarius-type. Ja. Ja. En de rest, ongelooflijk wat een puinhoop. Ja. Maar ja, als je weet dat er alleen al in Nederland 30.000 afvalstortplaatsen liggen, met een, met een schaatsring, met een, met een klimheuvel erop of zo. Ja, ja, dat, uh, 30.000 man. Nee, dat is hartstikke vergiftigd. Ja. Nou. Ik weet het niet. Ik ben uh... Ik wil naar de gaskamers valt alles mee. Dat zeg ik altijd maar. <laughs> <laughs> ja toch, ik ja, wel, ja, dat, dat was dat toch was dan wel, wel een bodem van de ja. put, dat je ja. opgepakt ja. wordt omdat je een foute naam hebt met je kindje ja. en, en vergast wordt, jongen, jongen, jongen nou, ja. dat hebben we niet meegemaakt in dit bestaan, hier <laughs> niet, hier niet, nee, hier niet, niet. nee maar we, om nu over de grootste crisis bla bla bla, hebben, ja, uh, echt, uh, ja, is het uh, ja, een paar honderdduizend doden? Ja, er vallen meer doden aan honger en malaria, op hetzelfde moment dan, maar ja, goed. Het is uh, een wonder. Ik hoor de speelse, de speelse goden en duiveltjes die uh, dit hele gebeuren aan schouwen riechelen. Ja. Die zo, eindelijk die aarde zook. Weer het ja. anders. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ik ben misschien te laconiek. Maar ik moet je eerlijk zeggen, we zijn wel heel uh, mazzelachtig, als het mazzel is. Niemand in mijn omgeving, niemand in Ruijgoort, niemand in mijn vriendenkring, ja. behalve Hans Vragen. Ja. Maar goed, die was doodziek en die lag ja. in dat Joodse verpleeghuis waar ja. al die mensen gestorven zijn. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat als je zo ziek bent, dan is het een genadeklap, ja. zo'n gewone ja. griep ook ja. al. Ja. Ja. Dus ja. Hans Verhagen is de enige waarvan en ik weet dat hij gestorven is tijdens deze crisis, maar die was al op apengapen. Ja. En voor de rest, als ik niet wist dat er een crisis was, dan had ik het... In mijn eigen leven totaal niet kunnen merken. Ja, behalve, behalve de, de vliegtuigen Ja, de dat gevolgen van toch, Ja, dat nee, is uh, ja, tegenovergestelde het. van crisis in feite. Ah, maar, maar, in, maar qua, qua ziekte dus en zo, niemand ja. die ik ken is, ja. is, is ja. zwaar ziek geweest en ja. gestorven. Ja, maar goed en geprezen. We hebben het over, wat is het? Een paar duizend mensen of zo, acht, die zeven, acht dood die zijn. dood zijn op, op de zeventien miljoen. Nou ja, dus een ja. van de complottheorieën die ik op zich wel aardig vond was. Ja, ze, weet je wat ze zijn, ze hadden gepland vijftig miljoen doden. En dan een wereldwijde paniek en dan inderdaad die apps en verplichte patiënten en cash afschaffen. Enzo. Maar het zijn er maar een half miljoen geworden. Dat is helemaal in de puin gedraaid. Die plannen zijn in werking gesteld, maar het slaat nergens oh, ja. meer om. Ja. Net op ja, meer. Ja, ja, ja. Dat vond ik wel aardig om dat ja. zo te horen, maar ja. ja. Ja. Die andere krant, ken je die? Ja, ik heb een er weer een, een, een paar leuke dingen in. Ja, Vooral het ja, artikel ja. over onze totale afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Ja, maar dat ging... De, de... Eerste of twee, ik weet niet hoeveel nou, ja, ja, er zijn, er maar ik had de een andere crisis en ja. nu heeft iedereen is er even verschenen over die coronacrisis. Ja, maar er was er ook eentje over, uh, over 11 Nine september eleven, toch? Ja, 9/11, ja. ja. de bankcrisis en ja. deze is de derde. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat ja. zijn scherpe jongens zo ja. van Follow the Money en weet ik veel wat. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. van Houts en zo ja. van Radio Bergen. Ja. Ja, <laughs> ik zit er ook met. Ja. Maar ik zag uh, dat op de achterkant van deze... gewoon de volledige universele verklaring... van de rechten van de mens ja. afgedrukt staat. Ja. Dat vind ik wel ja. fijn, want die had ik nog niet, geloof nee. ik. Nee, er zijn ook veel dingen waarbij ik denk... nou ja, ik hoef het niet met alles eens te zijn... maar het is echt ja. een geluid waarvan ik denk... ja, nee, dit staat dichter bij mijn uh, waarneming ja. van wat uh, er gaande is. Ja. En dat hebben ze op eigen kosten gepubliceerd. Dus het ja. delen het gratis uit. Ja. Ja. ja, dat is wel echt een goede... Ja. Ja. Maar ik zie, ja, maar ik zie maar ja. heel veel mensen die ook schrijven en die hebben ook wel veel ja. en uh, genieten dus volgens Simon. Ik zei, nou dat is, uh, echt is dat alles wat we hoeven te doen, doen, doen genieten van het leven. Ja. Ze ik zeg maar, dat is vreselijk moeilijk te, te, te, te, te, te midden van die klote troep. Hij zei, ja maar dat is nou juist jullie opdracht ja. om, om de schoonheid, genieten, het lachen, de vriendschap, verdriet, neuken, weet ik veel. Uh, nou ja, om dat in ja. leven te houden. Dat zijn de basisvoorwaarden. Ja. Ik zeg, maar dat mag helemaal niet van cafeïne. Het <laughs> is verboden man, dat is erg wat erin. Ja, maar... Leiden moeten we, Leiden, leiden. Nee, nee, nee. Ik zeg ze, dan nou pakken ze ons niet als we maar lopen te genieten. Nee, jullie zijn beschermd. Jullie zijn beschermd? Ja, ja dat zul je wel merken. Er komt er straks een crisis en okay. niemand dood. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Maar... <laughs> Afijn, ik heb ook niks gehoord uit de, uit de, uit de scene in Amsterdam van mensen die uh, Rijkse Hemelvaart, Fantasie Ik baan, hoorde Pantage, op een, een gerucht dat er in Noord is een boerderij gekraakt ofzo en dat daar een feestje was en dat daar uh, een soort uitbraakje was. Dat zou kunnen. Maar dat is eigenlijk alleen maar een gerucht hoor. Dus nou ja, ik, uh, besmetting ja. is natuurlijk mogelijk. En ja. dit little verhaal is called Jezus in India. Jezus in India. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Exodus 20, vers 1 tot 3. In Bombay bevindt zich een reusachtige muurschildering, waarop goden en heiligen van vele wereldreligies... Broederlijk en zusterlijk naast elkaar staan afgebeeld. Jezus staat naast Lakshmi, Boeddha staat naast Mohammed, Brahma staat naast Guru Nanak, de profeet en Sikheilige. Deze muurschildering werd gemaakt om de eenheid van de religies te benadrukken. Het hindoeïsme dat door 80% van de bevolking in een of andere vorm wordt beleden, is een tolerante godsdienst die ook de waarde van andere geloven erkent. Er bestaan in India dan ook vele religies in betrekkelijke harmonie naast elkaar. Spanningen ontstaan voornamelijk tussen hindoes en aanhangers van minder tolerante religies die de waarde van andersdenkenden ontkennen of zelfs bestrijden. Het eerste gebed van de wet van Mozes luidt Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dit gebed vormt de wortel van religieuze onverdraagzaamheid. Mozes was de eerste die de bloedige consequenties van dit gebod bewees. Toen hij na zijn afdaling van de berg Sinai het volk aantrof bij een dans rond een gouden kalf, gewijd aan de Egyptische godin Hathor, gaf hij opdracht duizenden verwanten voor de ogen van hun kinderen om te brengen, ondanks het andere gebod, gij zult niet doden. Het gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, was blijkbaar belangrijker dan het gebod, gij zult niet doden. En daarvan plukken we vandaag nog de resultaten. De hindoe heeft andersdenkende van ouds toegestaan hun eigen religie te beleiden. Het slepende conflict tussen hindoe's en moslims over de bouw van een tempel in Ayodhya heeft een historische achtergrond. Voordat de moslims India binnenvielen, stond op deze plek een voor hindoes bijzonder heilige tempel. Hier was namelijk de geboorteplaats van de god Rama, de held van de Ramayana. De moslimveroveraars verwoesten de tempel van Rama en zetten op dezelfde plaats een moskee neer. Orthodoxe hindoes willen dat de Rama tempel weer wordt hersteld, maar de moslims weigeren toestemming. Overigens hebben zowel hindoes als moslims een diep respect voor Jezus Christus, die in Kashmir begraven ligt. Volgens de Indiaanse overlevering werd Christus na zijn kruising niet ten hemel opgenomen, maar door geestverwanten naar het oosten begeleid, waar hij een warm onthaal vond in de landen van de wijzen uit het oosten die de eerste waren om hem bij zijn geboorte te erkennen. Daar ging hij naar terug en daar leerde en genas Christus als een vereerd meester. Hij stierf op hoge leeftijd in Kashmir, waar nu nog zijn indrukwekkende graftom, graftom bestaat, die jaarlijks door honderdduizenden pelgrims van verschillende religies wordt bezocht. Echt waar? In Kashmir. Ik zei nu of het waar is. Ik weet niet of het waar is. Ik but. Of course, it's true. Nee, nou ja, ik bedoel, hij ligt op zoveel plekken. Oh, net op tijd tij voor een deel. En Jezus op het Leidse Bosje krijgen we ook? Ja, die krijgen we nu. Au, oh, gelukkig. Hier was ik bij, hè? Oh ja? ja. Nee. Dat was toen we in India waren, bij Fernandes Guesthouse in Bombay. Ja, ja, ja, ja, ja. Toen liepen we naar de markt toen en toen kwamen we langs die muur met al die goden. En jij werkte toen voor de Volkskrant en moest elke, ja, weet ik, ja, elke ja. maand een stukje over India. Ga zitten, voor zover wilde uh, iemand een uh, wijntje nog. Kom, ja? Ja. kom binnen. Of iets anders. Bij Olga kunnen nog drie dus mensen op ja. anderhalve meter. Ja, kunnen ja. ja. blijven ja. lekker staan. Ja, en dan kan ook nog een binnen. En de sprong gaat zo meteen weer oh, verder <laughs> vertellen. Nou ja, eh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, Jezus, uh, ja die werd uh, enigszins onrustig rond in de, in de, in, ja, waar de goden wonen op die in die wereld. Hij werd enigszins onrustig zo tegen de kerst. En ja... Al die andere goden die zeiden, oh hij krijgt het weer, weet je wel. En, uh, wat, uh, wat is het toch eigenlijk een aanstellen die Jezus? Rond de kerst, en, uh, ja, dan Jezus, Jezus. Maar hey, man, Zeus, ik ben ook op kerst geboren. Ja, eigenlijk allemaal zijn we op kerst geboren, want het is gewoon de, de, de, de winterzonnewende. Door een oude datum, ja. Dus stel je er niet zo aan, Jezus. Nee, ik moet naar de aarde, want ik heb nog heel veel gelovigen. En ja, er zijn heel veel mensen die gebeden hebben op aarde, of ik echt besta. En om te hulp gebeden en gezongen zoals Barbara van help, van Jezus. En heel veel mensen, en die wil ik niet teleurstellen. Ja, ja, ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, goed. Ik heb nou, je hem weer. Ja, ja, ja, goed. Dus al die goden zeiden, nou die dronken een glaasje nek. En die zeiden, nou ja, ga jij dan maar lekker naar de aarde. En, uh, maar goed, dus Jezus ging naar de aarde. En uh, nu uh, was het feit dat uh, een aantal mensen die gebeden hadden om een teken, dat die echt bestaat. Of om iets, hè. dat had hij gezegd: Nou, uh, als je nou uh, op uh, vrijdagavond dan, dan en dan naar het Leidse bosje komt, dan uh, krijg je een teken. <laughs> dus Jezus die kwam daar, uh, ja, die landde daar ergens bij het Vondelpark en eerst dacht hij die, die mooie koepelkerk, maar dat was afgebroken, want de laatste keer dat hij er was stond die koepelkerk, nu staat het Marriott Hotel er. Dus Godverdomme, elke keer als ik die kom, wordt het lelijker. Hoe kan dat nou? Dat vond hij ook raar. Maar goed, hij heeft, Leidse Bosje was er nog. En uh, nou ja, ik, was daar, ik zat daar toevallig op een bankje, Leidse Bosje. Want mijn dochter die was aan het zwemmen in het ANVJ-zwembad. Die had toen ook op Leidseplein nog het ANVJ-zwembad. Ja, dat vroeg ik ook daar ja, we ja, met mijn ja. diploma gehaald. Ja, nou, en daar ging mijn dochter dus naar, uh, die naar zwemles. En ja, ik had de avond voor een tripje genomen, maar ja, ik was toch. Uh... <laughs> ik was toch bij. Ja, maar ik moest toch wat vader om, weet ik veel, om vijf uur, zes uur, zeven uur op die zwemles zijn. Het was winter, het was donker. En zij ging naar binnen en ze ging zwemmen. Ik dacht, nou, ik ga even een jointje roken op een bankje. Dus ik zat op een bankje op het Leidse bosje. En ik zag daar een stel mensen rondlopen die. Een beetje zoekend zo, van. Uh, Waar blijft dat <laughs> Maar dat wist ik toen nog niet. <laughs> Nou, ik, ik steek de joint op. en opeens hoor ik een soort stem van, Hé, uh, hey, kan ik je lichaam even lenen? Ah. <lacht> <lacht> Can I borrow your body? <lacht> <lacht> nou, nah, ik dacht, uh, krijgen we nou, want ik wist dus helemaal niks van die voorgeschiedenis. Ik dacht, krijgen we nou, wat is, wat is dit? <lacht> ja, ik, ik ben Jezus en ja, ik kijk die mensen daar, die hebben gebeden om een teken. Uh, ja, ik heb geen lichaam. Maar ja, jij zit hier, kan jij. Uh, mag ik even? Mag ik. Can, can I manifest myself through your body? <laughs> ik zei ja, nou, ik zei nou ja, dit is helemaal te gek Sick, op zoiets. <laughs> en plotseling, een van, een van die mensen die keek en zei: Hé, hey, dat is het teken. <laughs> dat, was het, dat is het teken. En die kwam naar me toe en die zei: Dank je, dank je, GG. En toen zei ik: Nou ja, oh, ik weet niet wat voor gebaar ik maakte. Ja, maar dit kan helemaal niet waar zijn. Want... En dat was het tweede teken. Ah. <laughs> en er liepen zo'n stuk of vijf mensen rond. En, uh, en, uh, nou, dus, en, en ik was totaal, ik deed het spontaan deed ik gewoon allerlei dingen van ja, maar kijk, dat houdt toch op man. Ik ben gek, of weet ik wel wat ik deed? En dat was dan weer een van die tekens die mensen in hun droom gezien hadden. Toen liep er nog één mooie jonge vrouw rond daar. en en ik dacht zelf van, ja, hé, hey, ik deed dit zo van, hé, hey, Barbariba, zou die oog op Jezus wachten? En ja, dat was het tegen. De <laughs> nou, ze, ze kwam en uh, ja, die andere mensen waren wel, ik zei van, ja, het zijn er nog meer, dus die liep meteen door. Maar zij was de laatste, ik zei, kom op schoot zitten. <laughs> ik heb iets voor je, nee. Ja, ik ben Jezus. ja, nou ja dat dacht zij dus. Dat staat als een paal boven water. Ja, dat dacht zij dus. Maar op dat, op dat moment hoorde ik die stem in me zeggen, nou bedankt, dit was het. Maar ik zat wel met het meisje. Een bloedwoon vrouw? Nou, een ja, wel ja. een hele leuke meid. Nou, toen ben ik meegegaan naar de studentenkamer. Ik zei dat ze tegen niemand nog zeggen dat ik Jezus was. Oh. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, All together now. mag maar. Van. This little light of mine, I'm gonna let it shine. That's uh, easy lyrics. We can all sing. We yeah. gaan ook nog zeggen: dat lichtje in mijn hart, dat laat ik altijd branden. Dit lichtje in mijn hart, dat laat ik altijd branden. Dit lichtje in mijn hart, dat laat ik, hart, dat laat ik altijd schijnen. Laat het schijnen, laat het schijnen, laat het schijnen. Laat het schijnen. <en spectrum micexual> Al is de wereld soms gemeen En houdt er van mij geen een Ik ga toch laten schijnen Schijnen Laat het schijnen, schijnen. Laat het schijnen Laat het schijnen Laat het schijnen het mooie licht in je ogen Schijnen Laat het schijnen Laat het schijnen Laat het, zijn. Laat het schijnen En all together! This little light, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Als je in nodig bent, wanneer je in trouble bent, kijk gewoon op. Divine Light. Halle. It shine. Het is natuurlijk ook de licht van Krishna, de licht van Boeddha, de licht van Barbara. De licht van Barbara. Of de Divine Mister. Isha. Er zijn nog hele vieze radijsjes. Misschien vind je dat leuk. Die zijn lekker, een beetje scherp. niet, En heel fris. Ja, maar heel lichtjes scherp. die zijn. Super gezond. Ja. Krijg je nooit corona als je die genoeg eet. Dat was wel. Ik zit er helemaal niet meer Oké. Ik heb nog een. Ik ga nog een verhaal. I I would like to end with an English story, also for our, our guest uh, Chantal, who is making a, A wonderful uh, film about Ruijgoort, yeah. actually. I mean, we didn't know it was so wonderful until we saw the first footage. Yeah. Which uh, she made, yeah, already one hour of movie with an incredible amount of uh, archive. Archive. And also a very interesting <laughs> way of uh, putting things together. Thanks. Yeah, it's, it's like, okay, yeah, there's a connection, there's a connection. It's, yeah, it's, yeah. <laughs> yeah, Yeah. you must have been here before. <laughs> Another life. <laughs> yeah, I guess yeah. Now I will. Then uh, I would love to read uh, uh, a spiritual story called Bahubari. and it's a story about one of the most noble, but of course also crazy religions of the world, the Jains. De Jain religion. Manouk, even rustig. Hey, Manouk, als je wil dat doen, dan moet je even in de voortuin gaan. En jij ook, Martine. Als je dat wilt doen, in de voortuin. De uh, the Jains, they were... Uh, uh, they, they, they are about 4-5 million people, and so on. And they were very... Uh, uh, yeah, they, they started at the same time as Buddhism around four or five hundred before Christ and they have a very interesting... maya oh yeah, you can hear it. Uh, this is about a Jain uh, s uh, temple in India, which is very special. And the Jains have uh, no gods. They call their leaders or spiritual leaders, they call them Tirtankas, which means finders of the right path. Finders of the right path. No, yeah. yeah. Okay, <laughs> good. Two naked gentlemen walk ahead of me with a slow, swaying gait. They carry small brooms in their hands to clean the road in front of them where their feet will tread. Hesitating to overtake them, I slow my pace, but the road to Srivana Beragola is long. Finally, I take courage and I pass the two men with a word of salutation. To my astonishment, they turn out to be very old. Their backs, buttocks and legs had given me no indication of their age. And the fronts of their naked bodies look equally well preserved. But their faces are those of wise old gentlemen. I estimate them to be well over 70, like me, one of them probably much older. <laughs> they each wear a piece of cloth oh, covering the mouth and the nose, but they radiate <laughs> such friendliness that I feel bold enough to begin a conversation. In English, I ask them how far it still is to, Be to Saravana, Bela, Angola, where the celebrations to inaugurate a new statue for Bahubali, a pathfinder of the Jain religion, will begin today. One of the gentlemen asks, answers me in perfect English. We have three more miles to go. <laughs> I compliment him on his English. He looks at me within, with an ironic twinkle in his eyes, and he says, I'm a graduate of Cambridge University. <laughs> the Jain religion originated at about the same time as Buddhism, around 500 before Christ. India, at present, has about four and a half million Jains who form a thriving community. The men traditionally give up their worldly lives to become Munis after they turn 50. Then they give away their possessions, and those who are very very strict, are called digambars, sky-clad, they are only clad by the sky, they wear no clothes. And they begin wandering the world naked. And these were very successful business people. I mean, yeah, mainly men, I must say. No, some women, oh. mm -hmm. The women are more down to towards, they want to see their grandchildren. Okay, the practice of ahimsa that Gandhi preached, ahimsa, well, the practice island. of ahimsa, huh? Non-violence? Yeah. comes from the Jain religion. It, it compels one to respect all life on earth and to try never to hurt or upset an another living creature. That is why they have the brooms they carry, to sweep the road in front of them and the cloth over their face. They sweep away the small creatures so they won't be trodden on and the masks prevent small insects from flying into their mouths and noses. Now that I know he's a Cambridge graduate, my shyness even increases. They walk so naturally in their nudity. Their brooms sweep on and on in an automatic gesture, and I grow uneasy walking on my unswept road with my shoes on. <laughs> For a moment, I consider asking if I can walk right behind them, so I can threaten their footprints and also not <laughs> kill animals. <laughs> the, the man I've been speaking to feels my shyness and he says cheerfully don't worry chap, I'm a biologist. I know there are millions of organisms dying in and out of our bodies every minute. <laughs> Then why are you sweeping? I ask. <laughs> It's a symbol of respect we feel for all our fellow creatures. And what's more, Sometimes we few we, we save a few beetles. <laughs> you know, half of my life I worked in Europe in laboratories. Some years ago I went to visit Gujarat, my birthday, and I was moved by the nobility and greatness in the ideals of our religion, the religion of my ancestors. I was born a Jain, you see. Our philosophy is absolutely contrary to the practices of vivisection in European laboratories. The other man, who never said the word, who looks almost ancient, he looks at me and I feel an enormous shock. His eyes are so strong. They radiate such a, such a mixture of wisdom and humor and understanding. Doesn't your companion speak English? I ask. Well, he is a deaf-mute, Dove but he is one of our greatest saints. The saintly man breathes in deeply and audibly under his face cloth. His eyes sparkle like a newborn baby. Smell, sir, the biologist says, I inhale deeply. The incredible scent of frankipani flowers fill my head. Flowers are enriching the air we breathe with their fragrances. Fl flowers feed our highest emotions. Flowers, the smell of nature, fertilize our spirits. That's why people who live separated from nature for too long dry up and wither away, he says. Deep in our appreciation for the life surrounding us, we soon covered the last mile through Gola. I found that Indians will never try to convert you to their view of things. They are tolerant and respectful of others. Our path reaches the top of a hill, bringing us eye to eye with an enormous monolithic statue on the next hill. It must be at least 40 feet high. It is a granite monument to Bahubali, the first Jain finder of the right path. The Jains do not believe in Gods, but they do believe in following the right path in living according to the most noble principles, although they don't eat garlic. <laughs> at, the feet, at the feet of the giant sculpture, tens of thousands of pilgrims have gathered. They all have jars and buckets containing curd, honey, or sandalwood oil. Hundreds of naked monks form a living chain along which the buckets full of honey, curd, and oil are passed over een, een stijger boven het standbeeld, een decorated scaffolding until they reach the head of Bahubali. Als ze bovenop die stijger staan, dan 30 meter of 20 boven de grond, dan keren ze hun emmertjes met honing en yoghurt en zanderwoedolie over het hoofd van het beeld. Het gigantisch beeld druipt helemaal van, de, van het spul. De uh, colors en smells are overwhelming. Een wolk, een shroud of iridescent juice, covers the statue en it seems to constantly change color. Als je kijkt, zag je dat op dat beeld, er was een soort van, van gewating daarover. En die en blauw en dat, dat, dat wapperde en dat veranderde voortdurend van kleur. En toen we beter keken zagen we dat, dat het honderdduizenden vlinders waren die op, de, wow. die op die olie, wow. op olie en die zaten daarop. En dat was ongelooflijk. Maar, uh, yeah. A shroud of iridescent hues covers the statue and it seems to constantly change color. Music from drums and wind instruments mixes with the sound of age old incantations. As I come closer, I realize that the heavenly shroud of Pahubali is composed of millions of colorful butterflies. They are gorging themselves on the offering streaming down the granite monolith delightedly flapping their splendid wings, although they know they will die tomorrow. Look at the careless butterfly <laughs> flying. The butterflies know the art of dying. I see tears flowing down the cheeks of the old biologist and I am overcome by the beauty of it all. The biologist knocks at me and says, One can only love it. One can only love it. <coughs> Wow. Oh, jullie konden het ook staan. Ik kom een beetje begrijpen. Wat goed. Maar is dat een besterheid? Ja. Nee, ja. We zijn op de radio met z'n allen. Allright. Hebben jullie ja. niks te zeggen? Ja, hier zijn op de radio. Hoor. We zijn op de radio, Radio ja, Pappapoe. misschien hebben jullie nog iets te zeggen. Echt? Moet je, ja. je nou? Ik ga maar rijden? Nee, dit is een apparaat kunnen. waar ik radio mee maak ja ik wist dat dat een Raspberry ja ik heb er ook zo één maar dan met een nieuw klepje om en zo oké okay, en wat, uh, wat doe jij daarmee uh, ik doe programmeren oh ja uh, want je hebt een uh, programma dat heet ja. Scratch en daar kan je leren programmeren daar leren jonge kinderen daar hebben ze zeg maar uh, programmeren nagemaakt dus ja. op een simpele manier. Ja. En dan kan je als jong kind, als je nog wil leren programmeren, kan je zo uh, een beetje de baastechniek voor programmeren. Ja, ja, ja. En is het eerste programma wat je maakt, is dat dan een programma wat zorgt dat er Hello World op het scherm staat? Uh, Nee! Ik, ik, ja. had, uh, ik vond het leuk om als eerste leuk games te maken. Een dit, ah, een ja, met microfoon. Games. De hele wereld luistert naar je. Uh, <laughs> ik vond het leuk om games te maken. Ja. Maar uh, het eerste game, uh, toen ik als allereerst het had, toen was ik nog niet zo goed in en deed ik maar wat eigenlijk. Ja. En toen ben ik eigenlijk gewoon uitzoeken. Dus op, op die pagina staan ook als je naar lessen gaat, en daar staat uh, zo'n lampje. Als je daar klikt, dan zie je allemaal lessen. En als je daar op klikt, dan, als je op een van de, lessen een, uh, een, een van de lessen klikt, dan yeah. krijg je die lessen. Kijk, krijg je weer wat je aan het doen bent. Yeah. En laat ze, in, in te, dan kun je op pijltje drukken en laat zien korte stukjes filmpjes, laat ze zien. Uh, hoe dat wordt gedaan en dat soort dingen. Okay. En veel dingen moet ik zelf uitzoeken en zo. En het is heel, allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dus soms, en ik ben ook een beetje soms heel enthousiast, Dus soms lukt iets mij niet. Ik ben ja. nu twee games aan het maken. Ik ben een soort van platform game aan het maken. Dat een blokje heet dat Blok naar blok. En als hij dan op een soort van een kristal of iets komt. Dat je dan naar next level gaat. En dat je ook... Okay. Uh, andere eilanden met andere achtergrond, dat soort dingen. Dat ik dan okay. van special effects toevoeg. En, special en ben, effects? Ja, en, en ik Fuck. ben nu ook dan bezig uh, om uh, dan zo n, zo n, net zo'n slangenspel te spelen. Dat je steeds ah, ja, groter ja, ja, wordt als je ja, ja, dingen ja. eet en zo. Ja, ja, ja, en dat is ook best uh, wel om te maken. En ja, da daar ben ik eigenlijk nu mee bezig. Weet je wat geweldig, je bent gewoon zelf een centipede aan het maken. Wat zou heten? Ik, ik ken dat spelletje wel, speelde ik vroeger ook. De nieuwe versie en dat, heet uh, nee, Slitrio. Het heet nu Slitrio. Slitrio? Okay. Ja, Slitrio.io, okay. <laughs> uh, zeg maar. Puntio. Ja, en, en dan zitten er bolletjes die je allemaal kan eten. Enzo. Dat, ja. Leuk man. Wow. Ja. Echt leuk. Uh. En uh, dus je, wat was die andere nou? Oh, nee, dat was een platformspel. Dus. Ja, dat ja, ja, ja, platform. goed zeg. En hoe lang doe je dat al dan het programmeren? Jong? Ik vind het wel... Um, nou, uh... In het begin uh, heb ik het lang gedaan. Toen deed ik er nog niet zo heel veel mee. Dat was een beetje in de beginfase ik heb het een lange tijd niet meer gedaan en toen ja. een tijd geleden heb ik weer aan gedacht om het zelf weer te doen. Ja. En nu ben ik echt best wel hele tour games aan het maken en de ja. eerste game die, die ik in die tijd af heb is zo'n ruimte game. Het is niet echt helemaal goed gemaakt, niet of ofzo. Ja. Maar het is ervan, dan zie je als je op start drukt dan zie je zo'n hemelachtige weg achter met allemaal sterren. Ja. Uh, een galactie zeg maar. Ja. Uh, en dan kan je, je, je zit er een home button en zeg maar button play, zeg play. Ja. Uh, uh, en als je op play drukt, dan heb je zo'n spooky-achtig en dan er bij? Een soort spooky. een sp Spooky-achtig spooky. Okay, ja. dus Een beetje zo'n ruimtewezen. Ja. Uh, en dan komen kometen en hartjes. Dus als je hartje aan, krijg je dus extra leven. Als ja. dus door een komeet wordt geraakt, dan krijg je dus een leven min. Ja. En als je juist nog één leven hebt en je hebt nul levens, dan, dan heb je verloren. En dan moet je weer opnieuw proberen te spelen bij Home. Uh, het is een soort garage. Dan kan je een soort van ander space kopen en kan je hem upgraden. Maar dat okay. heb ik nog niet helemaal af. Oké. Okay. En die, dat, die heb je zelf gemaakt? dus brandy. Ja. Wow. Maar wow. Uh, je kan nog eventueel toepassen met snelheden hm. en dat soort dingen. Hm. En lopende banen. Hm. En ja... Jeetje man, leuk. Heb jij nog wat tijd voor school of zo? Want als ik dat zo hoor dan. Uh... Uh, ja, ik, ik, nou ik zo maak, ik maak altijd huiswerk, maar ik doe het altijd uh, na, na een huiswerk. Al heb ik heel want ik heb het uh, mijn huiswerk ja. in het begin had ik een beetje moeite mee. Ja. Toen de, de, duurde het iets van drie, vier uur onderhand Jeetje. om al het <laughs> huiswerk te maken. Uh, um, ja, en uiteindelijk duurt het maar een uurtje of zo, anderhalf oh. uur. Oh. Dat is echt ah, voor... goed. Ja, dat is meer tijd om te programmeren weer? Ja. Ja. Doe je nog wel andere dingen ook, of niet? Doe je alleen maar school en programmeren? Uh, nee, ik doe ook skateboarden, kick... oh, cool. kickboksen. Maar skateboarden en kickboksen ben ik niet aan het doen. kickbox gaat wel door, maar oh. ik weet niet, maar ik ben net naar nieuwe... Dus... Kickbox uh, school gaan ja. En, ja dus we moeten eerst even uh, dus dat we een plek vinden in de ja. skate skateboard, ja. ja. ja. en ja. skateboarden gaan nog dus niet door hm. uh, um, maar je gaat wel weer naar school schoen, toch? Ik ga kort ook. Op zeilen heb ik so, net mijn eerste les gehad. Druk leven man. <laughs> uh, <ja. laughs> uh, en ik ga misschien ook al klimmen. Wat ga je? Op klimmen. Klimmen, oh dat is leuk. Ja. ja. Klimmen is echt veel goed. Ja. Denk jij dat je nu pas voor de eerste keer leeft hier? Want wie weet zoveel, dat kan je toch niet in jouw jaren, paar jaartjes al weten. En we, heb, heb je al eerder geleefd denk, denk je? Ja. Wel eerder? Ja? Ik dacht dat ik vroeger een engel was. Oh dat ben je wow. ook man. Wow. Nou goed gedacht ja we ja, zitten nou, wie zit hier toevallig in een Engelse dorpje ja. echt waar weet je dat ja ik ben hier al heel, best wel goed. heel vaak geweest nee maar ik vind het allemaal, maar het is echt fantastisch ja ja, ja. ja. maar ik kan uit ik, ik, ik een ben het eigenlijk dat uh, scratch, uh, date scratch, hoe dat in elkaar zit eigenlijk. Like een beetje, even dat ik dat, dat, dat je vertel, een soort van beeld uh, laat zien hoe het in elkaar zit. Nou, ja, ja, ja, ja. nou je hebt een soort van, je hebt de uh, x-as, je hebt de uh, j-as. Dus, uh, en, en dan kan je J. bijvoorbeeld zijn, ja, oh. i-as bedoel ik. Oh nou, ja, ik dacht uh, wel. Mag ik wat zeggen? Um, en dan uh, verander, i-as of x-as staat er dan, een blok. Ja. En heb je bijvoorbeeld ook uh, wanneer op start wordt, dus wanneer op vlachter wordt geklikt, dat betekent start zeg maar, zo'n yeah. blokje. En dan, en dan kan je pakje herhaal en dan doe je bijvoorbeeld uh, een pakje ballonnetje yeah. uh, en dan doe je wanneer... Uh, met je pijltoets, je het ballonnetje aantikt, ja. maak scoren, dan heb ik dan de scoren over ja, ja, ja. variabelen gemaakt, ja. uh, dan, dan krijg je één punt bij en dan ja. zet ik er ook bij, van, en dan kan je ook de kleur bepalen, dus ja, ja, kleur, dat je elke keer van kleur verandert. Ja. Nou, en, en dan zet ja. ik ook rondom position, dat het, je elke keer heen en weer gaat. Oh. En uiteindelijk krijg je dan een soort van spel, dat, zo veel dat is gewoon een heel simpel De spel eigenlijk. Ja. Zoveel mogelijk balloontjes aan het klikken. Nou, en, dus leuk, echt een, een, en dat ah. heet uh, Scratch. Ja. Dat klinkt wel hartstikke leuk, dat wil ik ook wel leren. Ik, ik moest vroeger ook even programmeren. Ja, maar het is ook en, zo dat de programmeertaal de laatste tijd iets makkelijker is geworden ja, dan vroeger. Ja. En vroeger had je veel minder programmeertalen. En het jammer ja. is dat als, als ik nu een programmeertaal, dan zou ik best een nieuws nieuwsprogrammeertaal moeten leren. Omdat als je een van de eerste programmeertalen leert, kan je langer met die programmeertaal door. Want de ja. programmeertalen veranderen continu. Het ja. ja. ja. dus. beste is uh, basic. Als yes. dus je BASIC leert, dat, ja. dat bestaat het langst. Ja. Heb ik ook uh, geleerd BASIC, voor het eerst. Okay. Toen had ik een uh, computer, Commodore 64. Ja. En die kon je gewoon programmeren met BASIC. Okay. Dat was echt uh, dat was leuk hoor. En waar, waarvoor heb je eigenlijk die Raspberry Pi? Oh, die, omdat alleen we, voor de radio? Ja, voor de radio ja. Okay. Ja. En wat doe je dan met die radio? Waar gaat het naartoe? Nou, dat wordt dan uitgezonden, de radio. Uh, op de dus dit echte, wordt uh... oh, het echte radio, net? Ja, op FM wordt het uitgezonden in de buurt van. Uh, van ja, als je gaat slapen kun je op de radio luisteren. <laughs> ja, en het, ja, het wordt via internet ook uitgezonden. Het is nu al uitgezonden. Ja. Het is altijd... Ik oh. kan het nou allemaal nee, horen. Iedereen luistert mee, God in de hemel. Maar je kan het, uh, nee. je kan het later wel terugvinden. Dan moet je gewoon even googelen. Serieuze shit. Als je dat googelt, dan vind je het wel. <laughs> shit. Serieuze, serieuze shit <laughs> op Radio Patapoel. Serieuze shit op Radio ja. Patapoel. staat Oké, okay. Maar je moet maar misschien even opschrijven of niet? Zal ik het even opstrijf, ja, op, ja, normaal gesproken heb ik stickertjes bij me Hoe heet jij? Kai Kai. Oh ja, dat is een goede vraag. Zeg het nog een Kai! gemaakt Oh, heb jij ook wel eens een game gemaakt? Okay. Oh? Een game gemaakt ja, mijn eerste keer dat ik het deed was een Klokhuis Game Studio. Blokhuis, oké, oh, okay. een televisie ding. En wat voor een game heb je gemaakt? Een paar Spelletjes. games? Ja, voor mijn school ik moest bedankt. ik een spel maken. Ik vind het leuk om te doen. Hoeveel ja. heb ja. jij van die nee, het koetjes gehad? Het uh, twee. Ik heb er wel drie. Want, ik, dit, dit uh, ben. Bent dank u dit dank ook nog? dank je. Ben je ja. nu ook anders? Uh, dat... Ja, live op de radio ben je. Van de maar het toekom. viel meteen omdat Hallo, je Hallo, hallo! Ik ga gewoon zo praten hoor, je hoeft niet te schreeuwen ik tegen. Ik ben Otis Laberee. Nee, maar mee hoor. Wie ben jij? Otis Laberee. Ja. Ik ben Isha okay. Meenhorst. Isha Meenhorst. Hallo. Ik ben Tante Raaf. En, Tante Raaf. en was je jeugdsnacht? Tante Raaf de Engel? Nee, Tante Rafael. Rafael? Tante Rafael? Nee, Dante. Dante. Yeah. Ja. Ah, nou, nou, de nou, nou, ja, ik weet niet wat ik dit zeg, maar ik hou van mensen Brawl mensen wel vaak denken dat ze dan zeggen van, ja yeah, wat een goede naam zeg. Uh, uh, jongens, download uh, allemaal het spel Brawl Stars. What the <laughs> fuck? Ja, ja, ik brawl ja. zeggen. Ro wat Rockstars? Brawl Stars is leuk, maar, maar is het is ja, dus een Ja, het is een computer game waarin je graag nog wel mensen moet vermoorden. Hey, hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik ben 10, mijn broertje is 8, uh, Hij is 9. En hij is 5. Uh, 6. Nee. Ik Furiose. heb 7. Oh, ja. Oké, okay, dus we hebben 7. 8, 9, 10 9, 8, 19. En we zijn vrienden met van ze alle, van ons allemaal. Wij zeggen ook precies, als jullie naast elkaar staan, iemand... dan is precies uh, de een groter dan de ander. Weet het, het Ja, Patapoe. P-A-T-A-P-O-E. Ja. Patapoe is de beste, nee. Ja. Maar ik denk ja. dat we niet even weten. Kijk jongens, we kom op! Want er zijn natuurlijk heel veel allemaal mensen die dit doen, denk ik. Dus weet nooit Ga je zo... Ga downloaden, ik, ik weet het nog niet. Ja, live radio, <laughs> ja, er is wel veel live radio, maar... Uh... Ik maar je komt zo... Ja. Kunnen dus mensen horen wat ik nu, nu zeg? Ja, ja, ja, dat kunnen ze nu horen. Maar hoe, krijg je, dat, hoe krijg je dat net? Via, uh, dat denk ik, via net radio de radio, via radiopaterpool.nl. Oh, en dit gaat. Kijk, ja, oké. Okay. Hoe, hoe het daarin gaat? Ja, gewoon nou. in. in. Kijk, okay, hier zit de microfoon, en dan gaat het door dit draadje. Dan gaat het uh, Raspberry Pi in met Raspberry Ja. ja. En ja, daar, uh, dat is echt gewoon een computer. Het is gewoon een computer, dus ja. daar staat het programmaatje op. Dan en, dat, uh, en dat komt dan op de tablet en daar heb je op okay, die site nee, ingelogd. Ik, ik weet je code. Nee. Ja. Oh shit, nou deze is uh, niet meer verbonden. Even kijken of het programma goed gaat hier. Dus we zitten niet meer op pattenpoel? Ach, nee, we zijn, uh, we zijn eruit. Uh, verdorie. Dus alles ja. heb je voor niks opgenomen? Nee, want ik heb het ook opgenomen. Oh, dus ik kan het opslaan. Okay. Ja, dus ik ga het nu opslaan. Ja. Nou, doei! Allemaal! Uh, dit was. Oh, uh, even tegelijk, jongens. Hey, jongens, kun je allemaal tegelijk ja? even zeggen van. Uh, dit was serieuze shit. Tot de volgende keer! Dit was, dit was serieuze, dit was serieuze shit. shit! Tot de volgende keer! De volgende keer. Poep! <laughs> Poep, ja! Kom <Ja>. Met hand. En Zijn aan het kruis besmetten? Ja. Kleine entertainment. We willen, willen ruiggoed immuniteit bereiken. Oh